Gert Kluk met het NOS-journaal. De door Rusland bezette stad Liman in Oost-Oekraïne... is omsingeld door Oekraïnse eenheden. Dat meldt de Oekraïnse legertop op de nationale televisie. Er zouden nog zo'n 5500 Russische militairen in de stad zijn. Het werkelijke aantal kan lager zijn... omdat militairen de stad zijn ontvlucht of zijn gesneuveld. De val van Liman zou een nieuwe tegenslag zijn voor het Kremlin. De stad is essentieel voor de bevoorrading van de Russische troepen in het oosten. De laatste weken heeft Rusland veel terrein verloren... Russische militairen hebben de directeur van de kerncentrale in Zaporizhia aangehouden, zegt de Oekraïnse beheerder Energoatom. Hij was onderweg met de auto toen hij werd opgepakt. Vervolgens kreeg hij een blinddoek om en werd meegenomen. Rond de kerncentrale in Zaporizhia, die door Rusland wordt bezet, zijn al tijden gevecht aan de gang. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van het complex te beschieten. Het ligt in een van de regio's die Rusland in strijd met het internationaal recht wil annexeren. Nicaragua verbreekt de diplomatieke banden met Nederland. Volgens president Ortega maakt Nederland zich schuldig aan een neocoloniale houding. Nederland heeft in het midden-Amerikaanse land geen ambassade... en laat zich vertegenwoordigen door een honorair consul. Nicaragua heeft in Nederland wel een ambassade... en naar verwachting roept het land zijn ambassadeur terug. Het grootste gameplatform voor kinderen, Roblox, heeft twee spellen verwijderd... waarin spelers als Russen of Oekraïners elkaar konden doden... Volgens Roblox schonden de games de regels van het platform. Ze werden vier uur nadat de BBC-platform op de games had gewezen verwijderd. Roblox telt ongeveer 50 miljoen gebruikers. Het weer een enkele bui en geregeld zon. Het wordt 16 graden vanmiddag. Morgen zonnige periode en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan opnieuw een graad of 16. Begin volgende week rustig herfstweer. De temperatuur loopt nog een paar graden op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er is niet zo heel veel aan de hand op de wegen in Noord-Holland. Alleen op de A9 heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud... van Amstelveen naar Den Helder. Het draait daar langzaam tussen Akersloot en Heilo. En bij Hilversum op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... moet je rekenen op 5 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in Zierven...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 Mr. Blue Sky. er nog achter, hè? Er komt nog een heel stuk achter, maar dat heb ik allemaal weggehaald. Oh. <laughs> Dit is uh, Mr. Blue Sky van... Uh, uh, wat, wat was het ook? Electric Like. Electric Light, Light, of of zo, zo. Zo. ja. Yellow. Ja. Goed, ja. Uh, uh, we gaan het hebben over konijnen. De provincie Noord-Holland heeft toestemming gegeven voor de afschot van konijnen op de golfbaan... de Kennemer Golf and Country Club omdat die dieren schade zouden veroorzaken aan de baan. En de Partij voor de Dieren uh, in de provincie Noord-Holland eist opheldering over het doodschieten van de konijnen en heeft andere oplossingen. We praten erover met Fabian Zoon, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Staten van Noord-Holland. Goedemorgen, meneer Zoon. Een hele goede morgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Hebben we hebben het over veel dieren trouwens. Ja, ja we, het inderdaad het het over een hoop dieren. Inderdaad. Het is bijna dierendag, hè? Ja, <laughs> ja bijna dierendag. <laughs> ja. Nee, er is niet over nagedacht hoor. Maar het heel toevallig uh, hebben we het er veel over, inderdaad. Uh, we gaan het nu hebben over de konijnen. Want uh, ja, die uh, dreigen een uh, zielige dood te sterven op de... Uh, Kennermer Golfclub. Uh, uh, jullie hebben daar uh, uh, opheldering over gevraagd. Hè? Over, over zeg maar, de, uh, de toestemming van de provincie Noord-Holland. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Nou ja, het de, in 2017 was dit ook al het geval. Ja. Daar werd ook al opheldering over gevraagd. En de Kennemer Golfclub vindt het heel leuk om in de, de natuur te golven. Dat kan uh -huh. ik voorstellen. En die vindt het ook waarschijnlijk wel leuk dat er konijntjes rondwakkelen. Maar het mogen er dan ook weer niet te veel worden, want dan hebben ze er last van. Ja. En dan gaan ze, en dan kan je een aantal dingen gaan doen. Je kan ze gaan wegvangen, je kan een goed hek neerzetten, dat ze er wel uit kunnen, maar niet erin kunnen. Uh, maar je kan ze ook doodschieten en zij kiezen voor dat laatste. Ja. En de provincie vond dat een, uh, vond dat uh, oké, okay, blijkbaar. Vond ik wel dat wel een goed dat idee. Ja. ongelooflijk. Um, ja, volgens de partij is die schade uh, die, die er aan de golfterrein uh, wordt toegebracht, uh, ja, uh, uh, uh, uh, eigenlijk de reden dat het gebeurt, hè. Ja, dat, dat zegt inderdaad, uh, uh, de, de, de, de kermen, Club, zegt ja. dat inderdaad, van, uh, ja, ze ging schade toe, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat we daarom die dieren willen gaan doden of niet, en het gaat zelfs slecht met het konijn, ja. wat heel raar is dat, uh, dat ze doodgeschoten worden. Ja, want het, het ging inderdaad uh, een paar jaar geleden heel erg slecht door, door die ziektes ja. onder die konijnen. Ja. Uh, dat ja, was mix eigenlijk... Mixematose. Ja, ja, inderdaad, en uh, ja, de, maar er zijn er nu weer heel veel, klopt dat of niet? Nee, nee, dat klopt niet. Nee, oh. Het gaat zelfs zelf zo slecht met het konijn dat uh, minister van de Wal een verbod heeft afgevaardigd om uh, hobbyjacht uit te voeren komende winter op het konijn. En PWN is nu bezig om konijnen uit te gaan zetten in de duinen om ja. die populatie weer een beetje uh, tot leven te wekken. Ja, waarom wordt het geen uh, beschermende diersoort dan? Ja, nou ja, het staat op de rode lijst. In feite zijn alle dieren beschermd. Je mag nooit zomaar nee, okay, maar... schieten of zo. Als je... en, dan, en dan kunnen ze een ontheffing vragen om dat wel te gaan doen. Ja, ja. Ja, dat, en dat vonden ze blijkbaar een, een goed idee. Wij vinden dat een heel slecht idee. Ja. Want Wat zijn jullie oplossingen? Je had het over een raster hè, wat je even kan plaatsen. Moet je dat, dat moet je dan rond het hele golfterrein doen, klopt dat? Ja, dat nou, gaat natuurlijk al een, een hek op het golfterrein uh -huh. Ja, dat is waar. Hè? Dus, uh, dus, de, dat, dus je, zou, je zou er een ander hek kunnen doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze er een hek... omheen zetten. Ik kan me voorstellen dat je geen honden... en zo op het uh -huh. terrein zou willen hebben. Maar ze zet dan ook een hek neer waar de konijnen... dan wel uit kunnen, maar er niet in kunnen. Ja, ja. En vervolgens kan je ze gaan weg. Of je kan gewoon de tijd geven... dat ze uh, vanzelf migreren uit, uh, uit het gebied. Hm. Er zijn verschillende opties voor. Maar ga nou in ieder geval het gesprek aan... en ga eens kijken naar oplossingen. Want ja, in 2017... Uh, Kozen om te schieten. En ja, we zijn nu vijf jaar verder. En ja. dus kies ze weer om te schieten. Want het is vijf, vijf jaar geleden, in 2017, is het zelfs voor de rechter geweest, hè? Dat klopt. Ja, dat klopt, ja. ja. En toen ja, heeft de rechter eigenlijk ook gezegd: van het mag. Ja, die zei inderdaad van. Toen uh, was inderdaad uh, vrij technisch een bepaald hek. Uh -huh. En dat bepaalde hek dat zou dan niet voldoende zijn. En toen kwam er, tijdens de rechtszaak, begreep ik. kwam dat uh, soort uitloophek, dat je er wel uit kan, maar er niet in kan. En nou goed, dat, dat werd overheen gesproken en toen werd die vergunning definitief gemaakt. Uh, uh. Uh, maar er zijn zoveel verschillende manieren om, uh, om konijnen weg te vangen en uit te zetten. En ik zou zeggen, ja, doe eens een belletje met PWN, die zijn er nu druk mee bezig. Of neem ja. contact op met de provincie. Is dat nooit gebeurd? De Van, dat vanuit de Golf of nee. vanuit, vanuit de Kennemer? Dat, dat, dat, dat zou je aan de Kennemer moeten vragen. Ik heb dat niet gedaan. Ik zag de ontheffing voorbij komen. Uh. Waar we waren toen zo werd... dat we meteen het bestuur gevraagd hebben om die ontheffing in te trekken. Uh -huh. En om een sabelletje te plegen met het, uh, met het bestuur. Om te kijken om tot, tot een oplossing te komen. Want er zijn verschillende oplossingen voor. Je kan ook trouwens zeggen: van nou ja, we zijn een golfterrein, we zitten midden in de natuur. Uh, ook de konijnen zijn welkom. En we accepteren die schade en die herstellen we weer. Als we een gaatje uh. dan gooien we het gaatje weer dicht. En andere golfterreinen doen dat wel, die zeggen van nou ja de konijnen zijn nog een onderdeel van het terrein waar we in golven. Ja. En uh, wij zijn welkom en de konijntjes zijn ook welkom. Ja sommige golfclubs hebben ze zelfs last van wilde zwijnen bijvoorbeeld, hè? die uh, gaan broeten ja. op de fairways en ja. in de greens. Nou hebben we daar niet zo heel veel last van. Nee hier niet ja. inderdaad, maar is, op de Veluwe zijn er golfclubs die daar weer last van hebben. En ja. uh, nou, ik neem aan dat jullie bij andere golfclubs ook wel gevraagd misschien hebben hoe, hoe zij dat oplossen. En ja, wat je zegt, nou ja, zij accepteren dat gewoon eigenlijk. Er zijn golfclubs inderdaad, die ze accepteren, er zijn ook golfclubs die inderdaad die ze ook uh, wegschieten. Uh -huh. uh, op de auto schieten. Maar uh, er zijn ook golfclubs die ze, die ze wel accepteren inderdaad. En ja, ja, die want... zeggen dan gewoon nee, van als er een gaatje gegraven wordt, ah, ja, dan ja. gooien we dat gaatje weer dicht. En dan. Uh, en dan hebben we misschien wat meer, meer kosten aan het, aan het, ja. uh, het opvullen van de gaatjes. Maar ja, je hoeft dan niet rond te gaan lopen om de dieren dood te schieten. Nee, dat is waar. Dus. Ja. ja, want, want uh, het heeft voor de golven zelf ook nog wel uh, voordelen. Want als jouw bal in een konijnenhol ligt, ja, dan heb je een <lacht> kleine drop. <friet> <lacht> misschien weten ja, die golven ja, dat ja. niet, maar dat is wel zo. Ja, nou, je hebt natuurlijk de, de, de, de bunkers die door de konijnen worden gegraven. de bunkers die door de. de ja, die, die, worden die worden aangelegd, Ja, Ja, goed. ja. ja. ja. ja. ja. Krijg je wat meer bunkers, ja. ja. Maar is de schade groot? Is de schade groot eigenlijk door konijnen? Als, ja, ja, als je er niks aan doet. Het is lastig om te zeggen. Ik weet niet hoeveel die schade is. Kijk, uh, ze zeiden zelf dat 22.000 euro uh, vonden ze te veel schade mm -hmm. uh, Ook als ze gaan schieten, dan je kunt ook ook konijnen doodschieten. Dus er zullen altijd een met, duinen, uh, met met konijnen zijn. En dan vinden ze 12.000 euro vinden ze dan een acceptabele schade? Ja, ah. dan praat je over een schade van, van 10.000 euro. Dat is best een hoog bedrag, dat, dat snap ik ook wel. Mm -hmm. Maar het is ook wel een heel groot uh, een heel groot golfterrein is het. En je kunt ook zeggen van nou ja, een hek plaatsen, dat is één keer een goede investering. Precies. En daarna hoef je ja. dan, dan, dan ga je echt besparen op je, ja. op je onderhoudskosten. Dan ja. heb je ook die 12.000 euro niet meer nodig. Ja. Nee, precies. Maar ze hebben in de afgelopen vijf jaar niet om die toestemming gevraagd om uh, voor afschot of? Nee, ze hebben die afstand gekregen voor een aantal jaren. Ze hebben dus in 2017 gevraagd om tot met dit jaar te mogen afschieten. Ja, dat was voor vijf jaar, oké. Okay. Precies, uh -huh. en dat hebben ze dus nu weer gevraagd. Ja, dat en wordt... weer voor vijf jaar? En weer voor vijf jaar. Oh, op die manier. Dus uh, dan zouden ze tot uh, 2027 door kunnen gaan? Ja, zoiets inderdaad, ja. En dat ja. proberen jullie en te... te... En ik verwacht dat ze daarna weer gevraagd om weer te mogen afschieten. Ja, ja, ja. Ik ja. wil ja. gewoon een... Uh, een bepaalde populatie vinden ze wel leuk op het, uh -huh. op het golfterrein. En als ze te veel worden, dan vinden ze het te veel. En dat is te veel, ja, dat, dat vinden zij dan te veel. De konijnen vinden het niet te veel. Ja, <laughs> ja, dat begrijp ik. Maar jullie zeggen van uh, er zijn gewoon niet zo heel veel konijnen. Er zijn heel weinig konijnen. Ja. ja. ja. Nee, dat is... Zijn er aantallen bekend? Ja, ja. Want Ik dacht in 2017 hadden ze voor 3000 konijnen gevraagd om af te schieten. Klopt dat? Nou, je vraagt geen ontreffing voor het aantal konijnen. Je zegt gewoon van, ik wil ontheffing hebben om konijnen dood te schieten. Ja, ja, en ja. Dan, dan is het aan jou hoeveel konijnen je kan, kan raakschieten. Is dat is ja, ook bijzonder dat daar geen limiet aan staat. Ja, weet ik nou ja, de, de, de verantwoordelijkheid wordt dan bij de jager gelegd... die zegt van nou, ik wil een bepaalde populatie in stand houden... Ja, hm. en ik ga gewoon, uh, ik ga ze niet allemaal doodschieten... ik ga er een aantal doodschieten zodat de schade beperkt blijft ja. Hoe staan jullie uh, over het afschot van, uh, van herten in de Amsterdamse Waterlijnduinen? Ja, ik doe dat niet. Nee, dat uh, nee, ik... lijkt dat nee. jullie dat zeggen. Maar hebben, hebben jullie ja. daar ook tegen geprotesteerd of niet? Oh, zeker. Ja, ja, ja dat protesteren ah. we regelmatig tegen. Dat komt... ja. Maar uh, ja, de, de meerderheid vindt nog steeds uh, dat wel een goed idee. Ja. En dat vinden we ook heel jammer. Uh, want ja, de Dammelherten de geven ook een andere ja. dynamiek aan de duinen. En dat is een andere dynamiek dan sommige natuurorganisaties uh, hebben. Huh. Ja, dat kan. Nou ja, uiteindelijk dan, als, als het hele dorp vol met herten staat, is het natuurlijk ook niet echt uh, Ja, dat gebeurt niet. Nou, dat gebeurt niet. nou... Je hebt ook geen overpopulatie aan, aan mussen of iets dus dergelijks. Er zal altijd een bepaalde uh, evenwicht staan in, in natuurlijke populaties. Dat zou je ook in de konijnen zien. Ja, maar je... je vanuit... Ja, konijnen zijn denk ik toch een ander... Er zijn an, er zijn, het probleem is natuurlijk niet zo groot als met herten. Ik heb een keer een hert aangegeven. En ja, ik kan je vertellen het, dat het een dat heel... Dat is een bizarre uh, uh, gelegenheid. Ja, ja. Maar, ja, en, van... maar ook, ook dan kan je dat met een, een hek goed oplossen. Precies, precies. Nou, ja, dat ja. is natuurlijk ook gebeurd voor een deel. Ja. Of gewoon het openstellen van die uh, natuurbruggen die in Zandvoort. En daar uh, mag op dit moment ja. geen herten overheen. De zandvoort ja, ja. en. Ja, uh... inderdaad, dat hek er is afgehaald. Dus. En op de Zeeweg. Nou, als, als, maar als je die openstelt voor herten, dan, dan, dan, dan, dan kunnen ze van, van Velsen tot uh, Noordwijk uh, lopen. Ja, mooi hè? Dan ze, ja, dan hebben ze een geweldig terrein ja, afgesloten. Maar die, die, die, die bruggen zijn nog steeds afgesloten. Ik neem aan dat jullie daar ook wel iets over gezegd hebben in de, in de provincie. Ja, het gaat ja, natuurlijk, ja. Het gaat natuurlijk uh, wat PBN wil en wat uh, Amsterdamse Waterlijn daarna wil. Maar uh, ja, ik denk toch dat het een, een goede zaak zou zijn... als die bruggen in ieder geval worden geopend voor die beesten. Ja, nou, dat ben ik het eens. Toch? We, hebben die, we hebben die natuurbrug aangelegd om natuur te veranderen. Ja, daarom. Ja. Ja. En, en, en, uh, da en daarvoor wordt het niet gebruikt. Precies. Da dat ja, is... nee, daarom. Dat is gek. <laughs> nou ja, eh, oké, okay, Nou ja, goed. Hechten en uh, konijnen. Die, ja, die, uh, het is jammer als die uh, uh, doodgeschoten worden. Ik kan me er goed bij voorstellen dat jullie daar tegenin gaan. Uh, uh, wat gaat er verder nu gebeuren? W wanneer horen jullie iets van de, van de provincie? Nou, we horen met uh, 30 dagen hebben ze de tijd om hierop te reageren. Okay, maar ik had ja. heel gezegd dat uh, eerder al contact genomen op wordt met de provincie... of dat de, het golfterrein contact opneemt om te kijken tot een andere oplossing. Ja. Want ze hebben natuurlijk de ontheffing gekregen, uh, die kunnen wij intrekken. Maar ze kunnen ja. er natuurlijk ook voor kiezen om hem niet te gebruiken. Nee, dat is en ze waar. zeggen van, nou ja, goed, we gaan, we gaan gewoon een, nek, een ja. hek plaatsen. Maar verwachten en, jullie uh, dat, uh, dat, dat ze terugkomen op dit besluit of niet? Ja, natuurlijk verwacht ik dat. Ja, ja. Het is een heel raar besluit. Ja, het gaat zelfs slecht weg met, met het konijn. Dat het is onvoorstelbaar dat je dan vervolgens een ontheffing afgeeft. Ja, ja. Om konijnen in het te gaan schieten. Ja, ja. Nou ja, goed dat jullie er tegen uh, in de verweer zijn gegaan. En we uh, gaan het afwachten wat het uh, verder gaat opleveren. En heel veel succes ermee. En, uh, heel veel succes <laughs> ermee inderdaad. En bedankt voor je tijd. En ik wens je nog een heel goed weekend. Hartelijk bedankt. Heel fijn weekend. Fabian. Oké, okay, bedankt. Tot ja, ziens okay. hoor. Dag. Bye bye. bye, bye.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 Ja, en alle man, dit konijn, daar, daar kom je niet van. Denk erom, iedereen. Knibbeltje is van ons alleen. Het is bijzonder. Ja, zeker bijzonder. Het is een bijzonder lied. We hebben het net over een zeer bijzonder lied. We hebben het net over konijnen gehad. Dus dit was even ja, zuster, nee, zuster. Met knik, knibbel ons konijn geweldig. Ja, we gaan over iets heel ja. anders praten. We gaan praten namelijk over de... Uh, energietoeslag. Voor inwoners met een laag inkomen in Zandvoort... is het mogelijk om een energietoeslag aan te vragen... die kan oplopen tot 1300 euro. Esther Pauw, beleidsadviseur bij de gemeente in Haarlem en Zandvoort... vertelt hoe deze toeslag kan worden aangevraagd... en voor wie is het bedoeld. En we hebben Esther aan de telefoon, dat klopt? Ja, dat klopt. Goedemorgen. Ja, goeie, Goedemorgen. Goedemorgen. Esther, inderdaad. Nou ja, voor wie is het bedoeld? Ja, nou, voor de inwoners met een laag inkomen... Ja, nee, dat begrijp ik wel. En een laag inkomen is, is een inkomen van 120% van het bijstandsniveau. Van het bijstandsniveau. En... van het bijstandsniveau. Ja, en... Nou, dat komt zeg maar... En het zijn ook richtbedragen. Het kan ook afhankelijk nog zijn van de, financiële... of van de persoonlijke omstandigheden. Ja. Maar bijvoorbeeld voor een echtpaar is het 1795 euro. als die uh -huh. komen daaronder zit. Ja, ja. En uh, zijn daar veel uh, mensen die dat, uh, ongeveer in die categorie zitten? Of is dat, is ja, dat aan te geven? Ja, dat wordt goed aan te geven. Het is natuurlijk een, een doelgroep die we niet in, echt in beeld hebben. Uh -huh. uh, alle mensen die met een zandvoortpas, die hebben allemaal al dat geld gekregen. Ja. Automatisch. Uh. En het gaat juist om de groep die we willen bereiken. Die dus geen zandvoortpas hebben. Maar wel een laag inkomen. En wat is een zandvoortpas? De Zandvoortpas is een pas waarmee je, uh, die krijg je automatisch als je een bijstandsuitkering hebt of als je kwijtschelding hebt van de gemeentelijke belastingen. Of stel dat je uh, uh, in de schuldsanering zit, dan krijg je automatisch die pas van ons toegestuurd. Mm -hmm. En met die Zandvoortpas krijg je kortingen, maar ook automatisch uh, to toeslagen en tegemoetkomingen uh, die er zijn. Dus, Mensen met zo'n pas, die krijgen automatisch die 1300 euro. Ja. Die hebben het al gekregen. Oké. Okay. Maar waarom zouden mensen met een laag inkomen die zo'n pas nog niet hebben? Is dat, is dat uh, door onbekendheid? of is dat, is dat dat? zou kunnen, inderdaad. Ja, we doen wel zoveel mogelijk ons best om daar ja. zoveel mogelijk mensen op de hoogte van ja. te brengen. Want het is natuurlijk zonde om dat uh, te laten liggen. Ja, vooral... lijkt mij. Zeker. Ja. ja, vooral omdat je dan automatisch uh, uh, de toeslagen krijgt van de gemeente, ja. als je daar recht op hebt. Ja. En uh, straks komt de gemeentelijke zorgverzekering eraan. En daar kan je natuurlijk ook weer met zandvoortpas ja. gebruik van maken. Dan ja. Ja. krijgt de gemeente die 1300 gulden uh, euro van de, van, de, van de overheid? Ja, Oké. Okay. krijgt van de overheid. Maar het belangrijke van deze 1300 euro is, en dat is het verschil met een zandvoortpas, is als je de zandvoortpas aanvraagt, dan wordt er naar vermogen gekeken, naar ja. spaargeld. Maar bij deze uh, tegemoetkomen, dus de eenmalige energietoeslag, daar uh, geldt het, uh, wordt niet gekeken naar spaargeld of vermogen. Dus als je ook... een groot huis hebt, zou je het ook kunnen krijgen? Juist, ja. ja. Uh, vooral de, zeg maar de oudere mensen, hè, die hebben vaak een mm -hmm. op de bank staan. Maar wel een laag inkomen, want alleen AOW. En dat zou dan kunnen als je dan veel vermogen hebt dat je geen standpakt pas krijgt. Mm. Maar juist voor deze groep kan het wel zo zijn dat ze de energietoeslag krijgen. Ja. Ja, ja. Dat is toch 1300 euro. Dat ja, dat is toch geld. een hoop zeker. geld. Zeker, een hoop mensen, een heleboel geld, ja. ja. En nou ja, wethouder Gert-Jan Bluis heeft ook opgeroepen hè, om... Uh, uh, gebruik te maken van die energie toeslag En is, ja. is, is daar een reactie op gekomen? Is ja, dit is van de weken natuurlijk uitgegaan, dus dat ja. is nog even afwachten. Maar we merken wel dat er heel veel mensen zijn die het aanvragen. Maar wij willen juist natuurlijk, hè, in deze moeilijke tijden, voor eh, heel veel mensen, eh, de kosten enorm oplopen. Ja. Ik vind natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen het ook echt aan gaan vragen. Ja. En vooral de oudere mensen, hè, die is, is het vaak lastig Absoluut. om de stap te maken en om hulp te vragen. Maar Tuurlijk. juist voor deze groep zeggen we: knop, vraag het ja. aan. Ja, ja, inderdaad. Zonde. En ja. Hoe, hoe kun je dat doen? Je kunt erover bellen hè? naar uh, ja. 14.023. Ja, en uh, dan moet je vragen ja, naar de, de, de, de budgetcoach. Klopt Nee, hoe, hoe... nee, de budgetcoach. Dus, oh. Kijk, dat geld wat, wat de, uh, uh, beschikbaar is, die 1300 euro, dat scheelt natuurlijk, hè, dat helpt. Ja, ja. maar zal niet altijd dus geldzorgen wegnemen. Nee, dat en is waar. Als er dus echt geldzorgen overblijven, hè, dus mensen die echt niet rond kunnen komen uh -huh. en niet goed in beeld hebben. Hoe een, uh, inkomen erin zit, dat je we vragen naar de budget coach. Ja, op die op die manier. Ja, ja. Ja. En die energietoeslag dat... is nog aan te vragen tot 30, 30 juni 2023. Yes. Klopt ook? Ja, dat klopt ook. Ja. Maar het is voor één jaar eigenlijk dan hè? Dit is voor, ja, maar de, weet het, de regering heeft bij Prinsjesdag ook al aangegeven... ...dat voor 2023 er ook... Dan gaan aangeven. ze dat ook doen. Dat ook okay. Ja, ja, ja. En dit is dus puur de aanslag voor dit jaar, voor 2022. Mm -hmm. ja. Maar ook mensen met middeninkomens zullen toch uh, ook in de problemen komen, denk ik. En door hogere uh, kosten Klopt. van, van, van uh, alles wat je haalt... Van eten, ...aan voedselen eten. Plus uh, ja. Ja. inderdaad de stijgende energiekosten. Dat ja, maar, maar, gaan daar we allemaal is, merken. Ja, zeker. Maar dat gaan we allemaal werken. Zeker, zeker weten. Ja. Maar ja. Daar is dus, die zijn dus kansloos eigenlijk. Kansloos voor deze regeling in ieder geval komen ze niet in aanmerking. Nee, nee, nee. 120% okay. procent van de bijstand. Ah, ah. Maar die groep, als je echt uh, niet in aanmerking komt hiervoor, maar er zijn echt problemen, dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente en vragen naar de budgetcoach. Ja, oh ja en die helpen je dan uh, wat er eventueel ja. bespaard kan worden en dat soort ja, uh, ja. zaken. En als mensen hele hoge energiekosten hebben, bijvoorbeeld door handicap, dus dat ja. extra moeten stoken ja. en ze komen niet uit, dan kan ook via de budgetcoach gekeken worden van hoe kan het eventueel wel oh, ja. en wat ja. kunnen we doen. En stel ja. dat het dan alsnog niet lukt, dan zou het ook kunnen dat er bijzondere bijstand zijn. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Wat gaan jullie verder nog doen om uh, die mensen te bereiken die jullie graag willen bereiken? Ja, we hebben, ik weet niet, vorige week waren de, de Abri's in, de, in, in, in het dorp. Oh ja, ja. Mm -hmm. We hebben de grote aanplakbiljetten, mm -hmm. nou, via jullie we gaan een informatiepakket sturen naar de pluspunt, naar de, de bibliotheek. Nou, Zien de advertentie, dat de uh, de krant. Stond krant. de krant. Ja. Ja, dus op die manier proberen we zoveel mogelijk aandacht uh, eraan te geven. Oh ja, nee, dat stond hoop er deze week even, ook al in, hè? op de voorbeginners zelfs. Dit is zie je ook zie de oproep ja. elders in deze krant. Ja, ja. inderdaad, in de voorwaarden. Maar goed, ik hoop dat een hoop mensen die het eventueel nog niet gedaan hebben, toch gaan doen. Want ja, waarom zou je eigenlijk dat een heleboel geld laten liggen inderdaad, want uh, ja. ja, 1300 euro is meer dan 100 euro per maand. Dat is toch een hoop geld. Precies. Precies. Maar uh, er zijn natuurlijk mensen die ook gewoon de twee, drie, 400 euro meer gaan betalen per maand, hè. Dat is ja. ongelooflijk. Dat is al wat daar gaat. Ja, het is heel veel geld. En zoals we al zeiden van, het, het, het haalt niet al het, het geldzorg. Nee, nee, dat is waar. Maar, dat, maar, het, maar het kan wel helpen. Ja, ja. en het is geen, geen druppel op de groeiende plaat. Het zijn meerdere, meerdere druppels, zullen we maar zeggen. Het zijn meerdere druppels, ja. Absoluut. Nou, ja, hartstikke ja bedankt uh, uh, voor jouw uh, inbreng. Hè? En uh, nou, ik hoop dat jullie heel veel, heel veel mensen gaan, uh, gaan bereiken. En voor meer informatie nog, uh, nogmaals... Uh, zandvoort.nl slash energietoeslag. Ja. Daar kunnen mensen ook op kijken. Nou ja, inderdaad, 14.023. Esther, hartelijk dank. Ik wens jou nog een heel fijn weekend. En jullie ook. En veel sterkte. En veel sterkte. niet persoonlijk dan, maar... Oké, bedankt hoor. Tot ziens. Ja hoor. Oké, bye bye. ZFM. Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Een heel dierenfestival hier bij uh, ZFM. Ja. Uh, nou, na jaren. Uh, uh, ja, want we hadden nu Fox on the Run. Fox on the Run, uh, van de uh, suite, hè? Uh, uh, nou, uh, jaren geleden. Sweet. Waarna na enkele jaren is de trophy op de Dunes weer teruggekeerd op de agenda van het circuit van Zandvoort. En uiteraard is dit uh, een minder programma. En we praten hierover met uh, Erik Weijers. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens even, de Trophy of the Junes... die kennen wij nog van vroeger. Ja, ja klopt. De Trophy is denk ik... een van de ja, langslopende... evenementnamen op het circuit. Ja. Uh, in de jaren 50 volgens mij... al uh, heb ik posters ja. gezien... dat die werd verreden. Uh, vaak met verschillende samenstellingen. Uh, heel lang waren het echt internationale... sportscar races. Uh, van, uh, ja. uh, lange afstandsraces. Voor uh, Van mij ook wel eens een keer het Europees kampioenschap... Toerwagens, wat tijdens de Trophy of the Junes is verreden. Ja. Dus een, een rijke naam... Uh, uh, dit weekend wat, wat minder internationaal georiënteerd. Maar uh, met name na nationale kampioenschappen. Uh, want die komen natuurlijk nu ook een beetje aan het einde van het seizoen. Dus dat gaat nu spannend worden in verschillende klasses. En zo hebben we de, de BMW M2 Cup uh, rijden. Uh, okay. De Ford Fiesta Sprint Cup. Dat is eigenlijk echt voor jonge mensen vanaf 15 jaar. Uh, die daarin kunnen starten. Kunnen oh, die starten. mogen dan meedoen? Ja, 15, ja, ja. ja vanaf, zo. vanaf 15 jaar mag je uh, leuk. Ja, Leuk. En uh, de Master MX5 Cup. Dat is allemaal eenheidsklassen. En dan hebben we ook nog de Supercar Challenge. En dat zijn dikke GT's en uh, toerwagens van verschillende merken allemaal tegen elkaar. En we hebben ook nog wat Formule-autoklassen. De historische Monoposto's, wel historisch ge georiënteerd met, met Formule Fords, uh, Formule 3 auto's. Uh, hmm. Kortom, alles wat, uh, uh, waar jonge talenten tot uh, zeg maar 20 jaar geleden in racen. Ja, ja, Ja, precies. En zijn het kampioenschappen die nog beslist moeten worden? Uh, voor zover ik weet, ja, er zijn nog geen kampioenschappen uh, nu beslist. Uh, wij zijn ook niet de laatste race van het seizoen. Oh, dat is niet de laatste. Nee, nee, nee. Race. Er oh. is eind oktober nog een finale evenement oh. Oh. Uh, in, uh, op het TTC circuit van Assen. Maar oh. dit is dan hun laatste ronde in Zandvoort. En ze zijn hier ook in het voorjaar al geweest uh, oh. Oh. Oh. Met, met deze series. Dus uh, dit is de tweede ronde. En uh, ja, binnenkort dus de, fi de finales. Ja, nou, de naam Trophy of the Junes vind ik. Vind ik een prachtige naam. Ja, is het ja, ook. Zeker. Ja. Nee, nee, nee. Het is, het is een naam die, uh, ja, die gewoon met het circuit van Zandvoort natuurlijk verbonden is. Uh, ja, er is ook maar één circuit wereldwijd wat in zandduinen ligt. Dat, dat, ja, dat zijn wij. Ja. Dus uh, het is ook ja. een uh, naam die je niet te snel op andere circuit's kunt kunnen, uh, kunnen overnemen. Nee, dat is waar. Ik kan me nog herinneren van vroeg. Ja, absoluut. Het ja. ja. ja, is echt een, een hele langlopende naam. Die, ja, uh, ja. ja ik, ik, wat ik al zei. Er zijn, ik heb al eens affiches uit de jaren 50 al gezien. Ja. Dus ik ja. zou niet het echt exact het eerste jaar weten. Uh, maar uh, zo lang is het al. En het is ook al een aantal jaren niet georganiseerd. Het afgelopen twee jaar natuurlijk niet ook corona. Uh, ja. Maar daarvoor heeft het ook al zo'n aantal jaren niet, uh, niet plaatsgevonden. Maar af en toe wordt hij nou Leuk, zo weer eens even afgestopt uh, ja, uh, dat het weer eens terug is. Ja, ja, is dus, maar Is het maar één dag? Nee, twee, uh, eigenlijk drie dagen. Was hij gisteren al begonnen. Met, okay. uh, met de eerste uh, de eerste trainingen. En uh, vandaag uh, kwalificaties en uh, wat races vanmiddag. Mm -hmm. uh, en morgen eigenlijk de hele dag uh, races. Wat en, is de uh, meest spectaculaire race die er is, denk je? Ja, het is een beetje waar je van houdt. Kijk, wil je, wil je spectaculaire, snelle auto's zien? Uh, dan, en dan is de superkartje anders uh, geweldig. Ja. Daar rijden je GT3-auto's, uh, sportcars in mee. Uh, BMW, dikke BMW's. Dat is voor drie uur, hè? Ja, ja. En, uh, en, maar hou je van... Racen met gelijkwaardig materiaal, ja, dan vind ik die BMW en twee cup weer. Genomen. Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, dus het is, het is voor, voor ja. iedereen. Is er, is er wat te zien? Eigenlijk. Het is een hartstikke mooie, mooie, mooie, mooie lijst met, met de ja. races die, nee, hoor, je, morgen, die, die, inderdaad, die we morgen laten beginnen. Niet? Inderdaad, om uh, om 9 uur met, uh, met de eerste races en uh, de is uh, rond om vijf cup. uur afgelopen. Ja, ja, ja. leuk. Dus, hoor. Uh, nee, uh, als uh, ja, het weer is, is tot nog toe ook redelijk. Het was ja. uh, uh, heel slecht weer voorspeld, maar vooral nog ja. wat mee. En ik heb ook gekeken naar de voorspellingen nu voor morgen. En die zien er op zich ook best wel gunstig uit. Dus okay, goed een lekker raceweertje. Ja, zeker. Ja, ja, een raceweer een mooi raceweertje. Ja. Uh, nou, het is niet de laatste uh, race nee. die op zo'n dit jaar worden gehouden. Want jullie beginnen weer met de Winter Endurance. Ja, hier. ook. Maar we zijn sowieso ook nog niet echt klaar met, met het huidige race-seizoen. Uh, volgende week zijn er ook, uh, ook races. races van oh. DNRT. Dat is zeg maar, de brede sportenorganisatie ah, ja. uit ja. Nederland. Dat is wel overigens hun finale race zijn. Ah. Dat. Dus dan worden ja, wel de verschillende en wat, wat, wat rijdt er daar dan? Uh, dan moet je denken aan de BMW E30 Cup of Peugeot 205 GTI Cup. Oh, ja, ja, ja, ja. Uh, Er is een sportklasse, er is dus een tourwagenklasse. Ja. Uh, er wordt zelfs met oude Volvo's geraaset, met, met alfa's. Uh, uh -huh. Nou, heel breed is het. Uh -huh. En uh, ja, die hebben hun laatste races eigenlijk volgende week al hier op Zandvoort. En dan hebben we de week daarna nog een, uh, op de 22e, dus op zaterdag... Een, een, een, een Endurance, sorry, op de, de 15e en Endurance wedstrijd van 8. Dat uh -huh. uh, is een lange afstandswedstrijd, En dan is het wel zo'n een beetje afgelopen, inderdaad. Ja, ja. En dan, uh, dan gaan we ons inderdaad klaarmaken voor de winter, uh, wintercompetitie. Ja. Uh, het Winter Endurance Kampioenschap. En daar is de eerste race van op zaterdag 19 november. Uh, de Zandvoort 500. Uh, en dat is dan de eerste van drie. Een race over drie uur, vier uur. En de tweede race is... is 500 eerste... kilometer? Ja, 500 kilometer. Ja, ja, ja. Zijn, uh, we dat 200... het, uh, het zijn... Hoe lang doe je het? Het zijn 206 of 207 rondjes, geloof ik. Oh. Ja. Ja. zinnig. En dan hebben we op... Uh Even kijken, uh, op 7 januari hebben we de nieuwjaarsrace. Mm -hmm. Dus uh, de eerste race is het nieuwe jaar. Uh, mm. Die is altijd heel speciaal, want dan rijden we de finish in het donker. Want we rijden ja. tot, tot 7 uur rijden. Wat leuk. Volgens de vergunning, dat doen we dan ook. En dan, uh, maar ja, vanaf 5 uur is het dan donker. Dus dan, ja. uh, mag is je dan een groot licht rijden ook? Ja, maar dat is altijd spectaculair. Daar kijken uh, heel veel deelnemers ook altijd naar uit. Want ze rijden ook altijd ja. alleen maar in het licht op Zandvoort. Ja. Ja. En uh, helaas uh, uh, mogen wij geen 24 uur races organiseren. Ah, ah. Uh, en uh, ja, is dit toch een kans om uh, ja. hier in een donker over Zandvoort te, te, te racen. En dan de, de laatste race van het kamp, winterkampioenschap is op uh, 4 maart. Ook op een zaterdag, maar goed, daar zijn we alweer... En dat, uh, dat is één apart kampioenschap? Ja, maar. het is een apart kampioenschap, oh. drie races. Ah. Uh, en uh, ja, dat is voor, uh, echt een beetje een uitlaatklep in de winter voor alle teams en alle, uh, alle rijders... maar ook alle officials om uh, toch een beetje bezig te blijven. Ah. En ah. niet al het materiaal uh, van maanden weg te zetten. Merken jullie dat er meer mensen gaan racen sinds de populariteit van uh, de, met name de Formule 1 natuurlijk? Ja, de, de interesse in het circuit is algemeenheid En autosport is natuurlijk enorm gestegen ja. de, de, de afgelopen paar jaar. Uh, en dat is uh, zeker ook weer na de Grand Prix van dit jaar natuurlijk nog sterker geworden. Ja. En je merkt zeker inderdaad uh, dat er meer aanvragen komen voor mensen die een racecursus willen doen. Uh, of een keer een experience dag bij, bij Race Planet. Maar we zien het ook aan, aan dagjes mensen die, uh, die veel vaker langskomen. Zowel uit binnen als buitenland. Gewoon ja. mensen die in zandvoort toch even op bezoek komen. En dan uh, het circuit bezoeken. En uh, ja, dat... Uh, ja, dat is wel leuk, hè? Ja. Want uh, dus uiteindelijk heeft ja, de middenstand heeft er heel veel baat ja, bij. Ja, volgens mij ook dat ja, wel. Uh, dat, en dat hoor je gelukkig gewoon ja. vanuit de middenstand. Ja, uh, ja, dat uh, wel, ja, dat dat ze zeggen van... Uh, en ook van ondernemers die uh, misschien tijdens het Grand Prix weekend... niet de meeste omzet hebben gehaald. Die zeggen, joh, we merken gewoon dat het de rest van het ja? jaar... Ja. gewoon drukker is geworden. Is ja. nou en daar plukken ze dan de vruchten van. Ja, mooi hoor. Ja, dat is toch een heel mooi... Absoluut. Nee, maar He? goed, die mensen moeten ook een hoteletje en dingen. Ja, en, uh, toch? Ze gaan uh, ook weer eten, drinken. Ja. Over de ja, op en drinken daarna wat. Dus, uh... ja, er, er was gisteren nog een, een, een zaakje bij de provincie Noord-Holland. Heb je er iets over gehoord? Er, er was, uh, de, even kijken, hoe, wie dat waren. Dat was de coöperatie Mobilization for the Environment. Dat had weer een, een zaak aangespannen bij de provincie. Zaak nummer 40. Ja, ik denk het wel. Uh, gedeeltelijke <laughs> intrekking en toestemming van voorwaarden. Dat had allemaal met de natuur te maken. Maar die zaak is uh, weer gewonnen door het circuit. Dat niet? Ik was er niet eens op de hoogte. Nou ja, toevallig kreeg je dat binnen vanmorgen. En uh, ja, nou dan uh, gefeliciteerd, ja, nou, ja Dank uh, je wel. Ja, het gaat maar door hè, eigenlijk. Ja, maar. Nou ja, dat, dat, dat is nou helemaal zo. Ja, ja, dat, dat, uh, dat, dat weten. Ja, Omiddels, dat leren, voor, ja. We we leren we ermee leren het leven. Ja. Ja. Praat je nu ook met die, met die, met die zeker, mensen? Zeker, wij gaan ja. dialoog zeker nooit uit de weg met nee, tegenstanders, met, met, nee. met niemand. Nee, en, nee. En, uh, en dat is ook goed, dat moet je ook blijven doen. Ja, maar vraag je ze niet van uh, wat heeft het nog voor zin voor jullie om al die die, uh, Al die kosten te maken. Die, ja. wat zijn er zijn nog wel kosten die ja, er je, gemaakt kijk, worden. Die, uh, sommige partijen die willen gewoon wat dat betreft. Uh, daar iedere kans aangrijpen. Natuurlijk om. Uh, om bekendheid te uh, ja, ja, ja, om in, in de aandacht ook te blijven. En, ja. en, ja. en proberen natuurlijk. Uh, voor hun, uh, ja, hun standpunten. natuurlijk gewoon uh, uh, gestaafd te krijgen. Ja. Ja, uh, wij kunnen dat niet tegenhouden. Maar nee. uh, dialoog open houden. is natuurlijk is, altijd. Uh, moet je Dat lijkt mij ook. Ja. Ja. En ja. Jij, je moet niet ook uh, elkaar. Uh, alleen maar de hak in het zand ja. zetten. Want ja. dat, daar schiet niemand op. Kun je mee. iets zeggen over het programma? Uh, uh, voor volgend jaar ook van het circuit. Dus uh, nou ja, ja, daar zijn we nu uh... natuurlijk druk mee bezig. Uh, in grote lijnen zal dat uh, zeg maar qua evenementen wel weer ongeveer hetzelfde zijn als dit jaar. Ja. Uh, alleen natuurlijk wel. Uh, ja, uh, er zijn wat verschuivingen hè, qua, qua planning. Uh, inmiddels is het bekend geworden dat. Bijvoorbeeld de, de GT World Challenge. Die we afgelopen jaar in juni hadden. Dat die nu pas in oktober. Uh, ah, zal plaatsvinden. Ah. En dat is wel leuk. Want dan is dat de finale van, ja, uh, van die serie ja. ook. Uh, en, en we zijn nog bezig inderdaad, met de datum van de historische Grand Prix. Om daar de, de, de meest geschikte datum ah. voor te vinden. Uh, die zat nu nog in juli. Uh, half juli. Maar meteen daarna begon eigenlijk al de opbouw van de Dutch Grand Prix. Ja, maar die is op 7 maar is augustus. Nu, he, ja. Maar die is nu een week naar voren. Dus ja. ik, We hebben ook een week eerder zullen beginnen met de opbouw. Dus we moeten met de historische campfire ook een beetje ja, ja, schuiven. Ja. Ja. Ja, daar zijn we nu druk mee bezig. Ja, ja. En we, we verwachten binnen... Nou, een aantal weken dat, dat we dat het wel wel, dat we dat allemaal duidelijk allemaal vast ja. omlijnd hebben en dat ja. we dat dan ook kunnen gaan communiceren. Ja. Ja. En dan over, over twee, twee maanden nog de, de uitspraak of, of uh, de Formule 1-race nog twee jaar langer wordt georganiseerd? Uh, ja, dat, ja, dat is ook inderdaad uh, bekend. Uh, dat, dat, uh, inderdaad, dat we in, uh, nu in oktober daar de overeenstemming over moeten. Oh, je dacht november, maar nog oh, uh, uh, nou, ja, En nou ja, voor 1 november is de oh, ja. datum. Uh, dus ja, daar ja. wordt nu ook hard aan gewerkt. Uh, dat, dat, uh, de, de, de verwachting is natuurlijk heel positief volgens mij. Nou ja, ik, ik heb het, wat ik lees in de, in de media inderdaad ja. en wat Jan Lammers ook als, zeg maar, als sportief directeur heeft, ja, weet je, ziet het er goed uit. Maar ja. Ja, je praat natuurlijk nog steeds over uh, we, toch verlenging van geld. een contract waar ja. heel veel geld mee gemoeid is. Ja. En uh, ja, je moet al die sponsors op een ja, krijgen. Ja, dat is belangrijk. Ja. Uh, en, uh, dus ja, daar willen we ook eerst zeker, meer zekerheid over ja. hebben voordat ja. die, die handtekening is. Dus daar wordt ja. nu druk over. Daar wordt nu druk over. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar zie je het wel positief in dat het nog even uh, ja uh, op zich wel, maar goed, uh, ja. Ja, het is met alles in het leven. Het is pas zeker als het uh, ja. geregeld is. Geen is 100% ja. zekerheid. Nee. Spannend, hoor. Nee, inderdaad. Ja. Ja, nou ja, iedereen wil het graag weten natuurlijk. Want uh, volgend jaar zeker en dan daarna nog twee jaar. zou wel, zou wel mooi zijn. Het zou prachtig zijn, ja. ja misschien ook een nachtrace, net als Singapore. Is dat niet leuk? Ja. <laughs> nee, ja, helaas mag dat niet. Nee, onze gunning nee, uh, staat maar toe dat we tot zeven uur s'avonds mogen, ja, mogen ja, reizen. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. En daar is geen uitzondering op te maken. Nee, nee begrijp ik. Nee. Oké okay, Erik, nou we hebben lekker bijgepraat even over alle, alle ja, activiteiten leuk. op het circuit. En uh, hartelijk bedankt voor je komst. Succes de Fee of the Do's. Uh, ja, ja. En, uh, we, gaan, uh, we gaan lekker race. Iedereen wil komen okay. kijken morgen. Dat is harte welkom. Er ja. moet Helemaal wel toegang goed. betaald worden. 15 euro, maar goed. Dat is ja. uh, te overzien. Over over voor parkeren? Volg ja, ik niet? Uh, nee, voor toegang. Over oh, de toegang? Ja. Oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja, ja. En parkeren? Uh, voor mij is het ook 15 euro. Maar ja. mensen die hier zelf wonen, komen toch lekker op de fiets ja, en lopen. Ja, ja lekkere wandeling. lekker dat is Nou, wens wensen je nog een heel goed weekend. hartelijk Bedankt voor je komst. Dankjewel. je wel Hoi. Hoi. Zon, voort, zon, zee, strand. Hey, hey. Was Moon Rising. <laughs> van Clean and Scrable Revival. Ja, geweldig nummer natuurlijk. Nee, ja. nee, nee, nee. Ho, ho. Herstel. Dit is de John Fogerty Band. John die Band. Ja. Oh, ik dacht dat uh, Clean ja. was ook. Uh, dat was het maar... originel. Oh. Want John Fogerty is toen verder gegaan alleen met zijn band. Oh, op die manier. En die had het nummer geschreven. Maar dus hij, hij, was, nog... hij, hij was wel van Clean ja, was... ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hij was. En, en hij, hij heeft die ruzie gehad. Ja, hè. Ik geloof het wel. Geen. Goed, nou, voor ja, de, afzoeken, in of de, of de of geschiedenis het. van Cleans Clevers, die wij duiken, gaan we toch even naar een ander onderwerp. Dan ja, dan nou een ja, Keertijsbaan uh, ja, terug ja, een in de Zandvoort heel, de komende winter. Daar, heel veel voor uh, Zandvoort is, ja. zal interesseren, want we hebben ja. aan de lijn uh, onze voorzitter van Stichting Wonderland. Nee, hoe, dus moet ik het goed zeggen? Uh, Stichting Winter Wonderland, hè? dat klopt hè? Ja, zeker. Goedemorgen, goedemorgen Dennis. Uh, nou, ja. Jullie hadden een berichtje op Facebook gezet... over de eerste vergadering weer over de, de ijsbaan. Ja. En zeg ja. het maar, wat is daaruit gekomen? Nou ja, de voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. Hè. Uh, twee jaar stil gezeten. Ja. En uh, ja, dan, uh, dan als het dan weer een beetje begint te kriebelen naar de bouwvak... dan uh, is dat nu wel. Uiteraard. Dus uh, ja, uh, even bij elkaar komen, de neus één kant op zetten... En, uh, ja, de plannen wismeden natuurlijk. Ja, maar, maar kun je al zeggen dat het definitief doorgaat? Nou ja, niks is definitief natuurlijk. Hè. Nee. Dat, dat, dat, zul je, dat zul je begrijpen. Ja. Maar uh, ja zoals de, de vlag er nu wel, uh, wel bij hangt, is het wel positief. Dat ja. is... maar, maar waar hangt het uh, uh, dan nu om? Nou ja, uh, uh, de coronacijfers die stijgen natuurlijk, dus dat houden we toch een klein beetje in het achterhoofd. Ja. Dus we, we parkeren hem wel, want het is uh, niet het grootste probleem. Maar uh, ja, de energiekosten hè, dat, uh, en, en, en overigens alle kosten, alles bij elkaar opgeteld, dat, is, uh, ja, ja, dat, dat, dat wordt toch een groot probleem. Dat kan een punt worden, want jullie, als het een klein beetje uh, zachte winter is, dan moeten jullie enorm veel extra stoken. Ik heb wel eens die cijfers gehoord. ...om die, ja. uh, dat ijs uh, hard te houden... Ja, ja. ...dat kost enorm dus, veel uh, brandstof, ja. Nou ja, dat, dat is niet de enige uh, grote kostenpost. Uh, uh, ja, alles wordt duurder, hè? ook voor ah. de koek en sopie, hè? ...de, uh -huh. ja. de versnaperingen ja. uh, en dergelijke... Uh, ...de bewaking, uh, alles, alles wordt duurder in zijn ja. totaliteit. Dus uh, ja, als je het allemaal bij elkaar optelt... ...dan uh, is het een, een, een behoorlijk percentage wat het hoger gaat uh, worden... Ja. Uh, in de uitgaven als, als de vorige edities. Ja, want je kunt natuurlijk ook niet uh, 10 euro vragen per, uh, per paar uurtjes schaatsen. Natuurlijk, mm, hè? Nee, nee, nee, nee. Overigens, kinderen kunnen natuurlijk uh, voor een kaartje de hele dag schaatsen. Hè. Ja, de, oh, dat ze is ze waar. Ja. Van de banen. Ja. Ja. Ze kunnen van de baan af en daarna kunnen ze de baan weer op als voor uh, oh, okay. later tijdstip willen. Ja. Maar nogmaals, dat is wel de insteek van alles. Hè. Dat uh, zeker die kaartjes uh, goed betaalbaar blijven. Uh -huh. Ja, dat, uh, dat is de, de de insteek van de hele ijsbaan natuurlijk. Ja. Want uh, ja, die rittenkaarten, die blijven even erop bestaan waarschijnlijk? Ja, uh, tien rittenkaarten. We zijn nog wel met wat ideetjes bezig om het uh, misschien nog aantrekkelijker mm -hmm. te maken... voor kinderen die echt heel vaak uh, komen schaatsen. Maar dat uh, <coughs> zit nog een beetje in de pijplijn. Dus ja. daar kan ik nog niks over zeggen. Nee. Uh, de tien, tien rittenkaarten is sowieso weer, uh, weer van, uh, van de partij... En uh, ja, zoals uh, de, de vlag er nu een beetje bij hangt... zullen de kaartjes zo rond de 6,5 euro uh, voor een dag uh, okay, uitkomen. Oké, en, en dat was 5 euro, geloof ik, hè? Ja, ja dat was Maar dat is euro. alweer drie jaar geleden dan, waarschijnlijk? Ja, precies. Dus, dus dan, uh, dan valt de verhoging wel mee, zou je kunnen zeggen? Ja, dat, dat valt het ook wel. Maar ik zeg al, dat is uh, echt ook de insteek ja, dat het uh, ja, betaalbaar ja. moet blijven. En ja, vanaf uh, den beginnen, dus uh, zeg maar 10 jaar geleden... Uh, zijn er uh, weinig verhogingen geweest op, uh, op het kaartjesgebied? Nee, dat klopt, dat klopt. Yes. Hoe, hoe, hoeveel mensen zijn er uh, zeg maar drie jaar geleden geweest? Nou, dat durf ik je zo eventjes niet te zeggen, maar ik dacht iets van rond de 3000 of zo. Oké, okay. nou, dat is ja. wel een, een, een redelijk aantal mensen die, die er gebruik van maken. Dus de, de, ja. de, de animo is er voldoende. Ja, dat is ook zeker de insteek ook van de gemeente hoor. Dat uh, die ijsbaan er gewoon eigenlijk wel moet komen. Want ja, in die periode van de kerst is er natuurlijk uh, al veel gezelligheid. Maar ja, die, die twee weken dat de kinderen uh, vrij zijn, ja, daar wil je ze toch graag een beetje vertieren uh, ja, uh, mee geven. Dus uh, ja, die, die ijsbaan die, is echt een welkome aanvulling in de kerstvakantie. Ja. hoor, voor, de, voor heel Zandvoort en omgeving. Ja, absoluut. Want het is natuurlijk uh, gewoon een heel gezellige periode. Ook ja. uh, rond die ijsbaan en. Uh... Chocolademelk erbij en noem maar op, hè. Precies. Ja, je ziet het ook aan de kinderen niet alleen, maar de ouders er ook. Ja, die vinden het ook gezellig, Ja, zeker. En zeker als het nu zo meteen allemaal weer mag. Ja. Ja. Dat, uh, dat zou wel erg fijn zijn. Want dan komt ook de fluitketelcompetitie weer terug, hè, neem ik aan. Ja, de fluitketel. Ja, wat is het? Dat vraag jij je af, hè? Nou, dat is een ja, heel gezellig evenement. Leg maar uit, ja, dat... Dennis. Ja, dat is, uh, die, die staat alweer uh, op spanning, uh, kan ik je zeggen. Ja, een... Maar wat is het? Nou ja, de fluitketelcurling is net als uh, iedere andere curling... maar dan met de fluitketel. Ja. En uh, uh, ja, er worden tien teams samengesteld... En, uh, ja, een x-aantal avonden in de, in de week wordt die competitie uh, gevoerd... onder het uh, genot van een hapje en een drankje uiteraard. En, ja. uh, en, uh, en gezelligheid met muziek en dergelijke. Ja, ik heb geweldig zelf, zelf een paar keer mee mogen doen. Het is uh, buitengewoon. Ja, ja, Vandaar dat jij zo wel. goed ja, weet ja, natuurlijk. Ja, heb jij gewonnen, eh, uh, Nee, dat dan weer niet. Dat maar, dan weer uh, niet? <laughs> maar aan de bar. <Landenbar>. Maar volgens <laughs> zijn er geen verliezers op zo'n avond. Zijn er ook geen verliezers, inderdaad. Nee, dit is ook zo. Hé hey, Dennis, jij hebt het uh, volgens mij uh, een paar jaar geleden overgenomen... van uh, Rob de Graaf... Uh, ja. Twee jaar geleden, zo? Drie jaar geleden? Twee jaar, hey, twee jaar geleden. Twee jaar. Jaar. Maar ja, je, ja. Bent, je, bent, je bent nog steeds zonder ijsbaan geweest. Ja, ik ben nog steeds zonder IJsbaan geweest. <laughs> ik ben de eerste keer als voorzitter. Ja, maar euh, nou ja, je hebt natuurlijk mensen om je heen die, die er alles van af weten. Ja. En Leo, Leo Mister beek onder andere. Precies. En die precies. zitten er nog steeds bij volgens mij, hè? Ja, ja, ja, ja die mag ook niet meer weg. Ook nee, die mag, die mag zeker niet meer weg. Nee. Nou ja, maar uh, dus hebben jullie nog genoeg uh, medewerking van de gemeente? Ik bedoel, uh, uh, ja, de de dat zei ik er net al. De, de medewerking van de gemeente hebben we zeer zeker. Het uh, staat uh, heel hoog op het lijstje ja. van de gemeente om, om die baan door te laten gaan. Uh, dus wij zitten ook echt in, in heel nauw contact. Uh, ja. Ja, ook met, met de begrotingen en, en noem maar op Om, om ja, toch maar te laten zien van, joh, uh, hoeveel komen we tekort komen. Uh, en dergelijke. Ja. En, uh, ja, uh, dat is echt wel even een, een puntje wat we nog uh, mm -hmm. de komende maand. ...maanden nog wel eventjes uh, ja. doorworstelen. Uh, door maar ja, gezien, de, gezien de voorbereidingen moet je toch, uh, denk ik wel... ...binnen twee, drie weken een besluit nemen of het überhaupt doorgaat. Ja, zeer zeker, zeer zeker. Dus ja, ik zeg al, we zijn er nu hard aan het trekken... Uh, uh. Om, ...om echt alles uh, te publiceren naar, naar gemeente toe. Om uh, ja, ja, ja, ja, te zeggen, uh. dit, dit gaat het worden. En, en ja, uh, mochten we nog iets tekort komen... ...kunnen we nog uh, ergens aankloppen. Ja. Ja, en op dezelfde locatie, uh, neem ik aan... Ja, het ja, komt gewoon weer in het centrum van het dorp ja. en uh, ja, zoals altijd, het is de beste plek die er is en, uh, ja, voor, was... uh, voor de ijsbaan, maar ook voor de, voor de winkeliers in de omgeving. Ja, natuurlijk. Het was een, natuurlijk een paar jaar geleden een groot uh, heikel punt hè, met, uh, waar het nou precies moest komen, maar het komt ja. dan weer op het terrein voor de HEMA, zeg maar. Ja, precies. Ja. Daar, daar ja. komt het weer terug. En, ja, uh, ja, daar komt het wel weer terug. Ja, dan hebben jullie ook geen last van... De uh, nou, drassen staan er toch niet meer, van uh, dinges. Maar uh, dat is allemaal uh, duidelijk waar het uh, precies komt dan. Nou ja, er de, de, de, de was toen sprake van dat uh, de, de rotonde natuurlijk uh, ja. uh, verbouwd zou gaan worden. Oh ja. En, uh, ja, dat is, dat is natuurlijk tot op heden nog niet gebeurd. Nee, dat is dus waar. vandaar dat gewoon de plek gewoon hetzelfde kan blijven zoals het nu uh, zoals het was altijd. ja. ja. Nog één dingetje over de vrijwilligers, want uh, ja, die zijn altijd natuurlijk keihard nodig. En uh, ja. jullie hebben ook weer een oproep gedaan. Hè, vrijwilligers. Waar, ja. waar kunnen die zich melden eventueel? Uh, nou, ze kunnen zich uh, melden via uh, de, de website of anders uh, via bestuur. At, uh... Wat is het? Stichting Wonderland uh, op okay. IJsbaan.nl. Uh, uh, nou ja, ja zoals is... we nu zien, kan iedereen ons altijd vinden. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Als je IJsbaan-Sandsloot dus, uh, ik, dan uh, Daar kom je er ook natuurlijk. Hey, en ja, en, en wat voor vrijwilligers hebben jullie nodig? Voor achter de bar en voor oh, uh, op het ijs? Alles. He? He? alles. Uh, we, we kunnen, je kunt het zo gek niet bedenken Voor de schaatsuitleen, uh, ja, voor achter de bar... Uh, ...ijsmeesters, nou ja... ...als je maar enigszins een paar uurtjes of een paar dagen de tijd hebt... ...om een bijdrage te leveren, dan zou dat fijn zijn. Weet je, hoeft het niet elke dag te doen, hè? Je kan gewoon ook af en toe zeggen van... ...ik ben een halve dag per week of zo, vind ik dat wel leuk. Precies, precies. Ja, weet je, hoe meer mensen, hoe meer flexibiliteit je hebt, Ja, dat is ook wat is de planning, hoe lang het moet duren, of mag duren? De totale duur van de ijsbaan? ja. Ja, die staat uh, drie weken. Maar waar, vanaf wanneer? Uh, nou, ik geloof dat de opbouw ergens rond uh, 10 of uh, 11 december zal zijn. Dat mm -hmm. is eigenlijk altijd een beetje zo rond die tijd. En dan de eerste week, uh, 5, 7, 5 tot 7 uh, januari, dan wordt het weer afgebroken. Ah, Oké. Okay. Dat is echt de hele de feestdagenperiode. Ja, ja. Leuk, nou, we, we hebben wel een beetje gezelligheid nodig in die Precies. tijd, denk ik, ik. zeker. Bedoel, uh, als je, uh, we zitten ja, met z'n allen in de kou. En als je bij de ja. ijsbaan bent, dan hoef je verwarming niet aan te zetten. Dat is ook wel lekker. Ook, ook fijn. Precies. Ja, ja. Hey, ja nou, Goed, ik hoop dat jullie eruit komen, die stroomkosten, die, het zijn graad, hè die jullie gebruiken. Ja, op dit ogenblik uh, is dat nog wel het geval. Ja. Uh, we hopen eigenlijk stiekem toch nog een beetje op een vaste aansluiting uh, uh, die de gemeente uh, aan het realiseren is. Okay, dus, uh, ja. en, en als dat het geval is, dan, uh, ja, dan zou dat ook weer een stuk. Uh, ko een stuk uh, kosten, uh, in de kosten. Dat schelende... denk ik ook, ja. ja, absoluut. ja, ja, ja. ja, ja. Um, dus ja, we hopen, hopen daarop, maar uh, huh? ja, dat ligt een beetje in de handen van Liander en dergelijke. Ik begrijp het natuurlijk. Nou ja, goed, ik uh, neem aan dat de gemeente jullie uh, ter willen is, onder andere. Ja. En, ja, absoluut. Uh, er zijn een paar grote sponsors, hè? Holland Casino zit er onder andere nog bij. Ja, ik, uh, ik hoop het wel. Ik heb ze nog niet op mijn netflix okay. die er allemaal al uh, akkoord heeft ja, gegeven. Ja. Maar uh, uh, hoe heet het, Centerparks? Uh, ja. Nou ja, uh, hoe heet het, Circuit? Dat zijn altijd wel ja. de vaste sponsoren die, uh, ja. die altijd eventjes en, uh, aangeschreven ja. worden. Kleinere bedrijven die kunnen ook uh, zich melden. Hè? Voor 100 euro ja. Dan heb je een bordje, geloof ik. Hè? 150, ja, 100, 250, ik niet, die... 250 oh, euro. 250 en euro. Okay. euro. Of 150 euro was geloof uh -huh. ik. En uh, nou nee, ja, wat dat betreft alles. Alles is een beetje welkom. Ervan. Ja, we moeten het samen doen, Dennis. Daar ben ik ja, helemaal met je precies. eens. Nou goed, uh, hartelijk ja. bedankt in ieder geval voor je, uh, dat je even de tijd kon vinden om ons te woord te staan. Ik ja. wens je heel ja. veel succes met de voorbereidingen. En ik dat hoop dat, uh, dat jullie nog wat uh, vrijwilligers kunnen strikken. Nou, dat zal ongetwijfeld... Ja, denk ik, ik denk het ook. We zien de historie. Zo leuk. Okay. Ja, Hartstikke helemaal... bedankt, Dennis. En uh, ik wens je nog een heel fijn weekend. Fijne dag. Oké, okay. okay. Tot ziens. Bye-bye. Ja, dan mag je meteen afsluiten, Hans. Want de tijd. Afsluiting. nou ja, we hebben het met veel ja, het de het plezier gedaan. De, uh, de presentatie was in handen van uh, Hans ja, Botman goed, uh, en Ger Loogman. En, en uh, de, de techniek was van Kortraer uh, En de muziek ook ja. trouwens. He. En de muziek en de, ook. Ja. En de redactie en was in, ja. uh, ook in mijn handen Ook Hans Botman. Ja, dus uh, ja. ja, het is gewoon een keihard ja, kei ja, goed team. wat heel Volgende week zijn we er weer. En dit programma is even kijken, terug te luisteren op uh, maandag tussen 10 en 12. Ja, precies. Uh, dit programma dus en uh, straks gaan we luisteren naar. Uh, ik heb het even niet bij de hand. Ja, een interview met uh, Jacques Verstegen over de oh, cockpit. Over, over de koolpit. Ja, ja, over okay. de colpit. Ja. Oh, dat zal al mensen interesseren. Ja, dat is uh, wel leuk. Dat is direct aansluitend naar dit, uh, naar ja. dit uh, programma. Ja. Dat is hartstikke leuk. Interview nou, ja, is dan, er tien jaar oud. Okay. Dan wensen wij iedere alle luisteraars, een heel fijn weekend en uh, tot volgende week, zomaar. Zeg. En maken we het moois van. Ja, absoluut. En dan komt de uh, Grand Prix, dus uh, allemaal kijken. Uh, ja, uh, uh, twee Singapore. uur morgenmiddag. Twee uur ja. morgenmiddag. Ja, ja Singapore. Ja. Hartstikke leuk. Okay. En hopelijk gaat Max... Uh, je weet het niet, hè? He? Je weet ja. het niet. kan wereldkampioen worden. Hij maar. kan weer... Nou, dat, dat denk ik denk nog niet dat niet. dat, dat nee, gaat ik gebeuren. Denk nee. ik nee. Japan wordt. Toen ben je in Japan, hè? Dan moet ja, je vind lekker vroeg op om zeven uur. Precies. Ja, ja, vind <laughs> die jongens van honden ook leuk. Ja, ja. vind <laughs> die jongens van honden ook leuk. Absoluut. En dus, bedankt uh, allemaal. Jij ook. Uh, ja? Making your mind up. You gotta turn it on. And then you gotta put it out. You gotta be sure there is something everybody's gonna talk about. Before you decide that the time to ride. Or making your mind up. Don't let your indecision take it for real. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.